alle daarbaan, dat ik in van geval Alle Allerop is voor Allah. Hij krijgt naar de vraag en hulp. Hij zoekt toevallig bij Allah te verhezenen, tegen slecht tegen onze zielen en tegen onze kwade handelingen. Geen uur geluid voor Allah als niemand hem kan misleiden. Als als iemand misleidt, is niemand in staat om hem te leiden. Ik dat er geen God is. Wacht naar me, voor de hand van Allah. Hij is een zonder partner met hem. Ik zei in Mohammed, en dat van boodschap kan zijn. Volgens Beste broers en zusters, welkom bij de tweede les. Dit is Laura. Ik vraag jullie allebei weer om gezamenlijk als een hechte groep bij elkaar te zitten. Dus diegenen uh, bij de muur, van de muur, om gezamenlijk te zitten. Ik vraag jullie weer om uh, aantekeningen te maken. En weer. ...vragen te noteren met betrekking die betrekking hebben tot de les van uh, onze broeder Remi. De broeder die nog beneden zijn vraagt zeer vriendelijk om toch nog naar boven te komen om de horen die de broeder Remi zou uitspreken die toch uh, tot zich te nemen. En dus betrekking tot de vragen... Stel vragen die trekken tot het onderwerp. En zoals je hebt gezien worden er veel vragen gesteld. Er wordt een selectie gemaakt. Uh, alleen de vragen die dus, uh, trengen voor het onderwerp die worden uitgehaald. En daarnaast zeg uh, je dat de tijd het ook moeilijk voor ons maakt om die ook allemaal nog te beantwoorden. Uh, ik had met een fout gemaakt. Fout een menselijk, ik ben maar een dat uh, aan Kedder... Uh, nu een, een les zou geven, maar die is verschoven naar mogelijk ...dat hebben, dat had de al aan het begin van de bouwbaar medegedeeld... Achter van mij. Dus nu zal voor de renum ter man uh, eerst verder gaan met het afronden van het onderwerp waar hij uh, voorheen over heeft gesproken. En zal hem overgaan tot het onderwerp en trekken tot de summa... bij dus, deze. Ik geef het woord mijn broeder Remy, en dat Allah hem belonen voor zijn woorden, en dat we bij de profijt hebben van de woorden die hij zal spreken. <tijd> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المحترم ويضلل فلن تجد له وليا رشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه فَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ ja, juhalladina, Āmanu, Takula, Wakulu, Pawlan, Sadida, juhalladina, Komma, Mahalakom, Majafdilakom, Dunobakom, Wama jute, Ajlaha, Wara Solahu, Fakwa, De Faza, Fawzana, Udima. Sa' inna' Aslak, Hadis, Kitabullahi, Ta' Ajla, Wakkar, Hadis, Hadju, Muhammad, Insallah, Hu Ajlahi, Wasallam. Maxarral, Umori, Muhda, Satuha, Wakulla, Muhda, Satin, Bida, Wakulla, Bida, Atin, Dolala, Wakulla, Dolala, tinar. Om terug te komen naar het eerste gedeelte van wat ik daarnet heb behandeld, wil ik alvorens ik naar de tweede les ga, toch aanhaken op enkele van die vragen die werden gesteld. Met name naar aanleiding van het doen van da'wah en waar ik op moet letten wanneer ik over de Koran wil vertellen aan de mensen. Ook naar aanleiding van de hadith van Rasul Sallallahu ik heb toen gezegd dat willen wij dat onze da'wah aan de rest van de mensheid slagen, dat wij een bepaalde manier moeten kiezen zoals Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dat heeft gedaan. Het leven van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam wordt in tweeën verdeeld. En je hebt... Als je ook bepaalde Koran daarop na, uh, naslaat, zie je dat bepaalde ayas zijn in Mekka en bepaalde soeras zijn in Mekka, bepaalde ayas zijn in Medina en bepaalde soeras zijn in Medina geopenbaard. Waarom die onderscheiding? Waarom is het belangrijk om te weten welke soer waar is geopenbaard? Dat geeft ons ook een inzicht, broeders en zusters. Hoe wij nu in de 21ste eeuw nog steeds van de lessen van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kunnen leren. En dat wij de omstandigheden die wij nu kennen ook parallellen kunnen trekken van wat er in de tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, was gebeurd. We hebben het over een Mekkaanse periode en die periode duurde... 13 jaar. En wat was het belangrijkste dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam moest doen in die periode? Ze waren nog in staat. Ze hadden niet een, een, een, een, een, nog een grote, onafhankelijke plek waar ze hun eigen wetten konden uitvoeren. Nou, het belangrijkste in die tijd was... Tawheed. Het verkondigen van de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is het meest belangrijke thema. En... Bekijk je ook de soeras of de ayahs die waren geopenbaard in de tijd van Mekka? Is opmerkelijk dat die ayahs heel korte ayahs zijn. Heel kort. Soms niet meer als drie, vier woordjes. En terwijl de ayahs die wij zijn geopenbaard in Medina, hele lange ayahs zijn. Soms heb je een ayah van een halve bladzijde. Soms een hele bladzijde. Ja? Maar, wat is dan de chikmah? Dat die ayat in Medina zo kort waren. Het was zo dat... Het was een periode van vervolging. Het was een periode waar Mohammed sallallahu alayhi ala wa sallam in het geheim zijn daal moest doen. Het was een periode dat niet veilig voor hem was. Met andere woorden... Als je iemand op straat bij de Kaaba ontmoet... Ga je hem niet lange verhalen te vertellen... Over hoe je een wet moet maken... Hoe jij die zou moeten... Uh, je gaat geen lange plannen maken. Dus... Maar al die ayahs, is ook heel opmerkelijk, die in Medina, in Mecca zijn geopenbaard, kort en bondig. Vertel over Allah, zijn taugheed, zijn attributen, kennis maken met Allah, maar ook, heel erg belangrijk, wat in Mecca was geopenbaard, binnen de thema's, waar wij ook een les van uit kunnen leren, is de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van een ieder, dat dingen onrecht niet straffeloos voorbij zullen gaan en dat Allah zal gaan we halen. Want dat was ook een vertroost voor de mensen in Mekka. Een vertroost voor de mensen in Mekka, ja? Dat ondanks de onderdrukte positie waarin zij bevonden, dat Allah zegt: Maak je niet druk. Jouw tijd komt nog. Zij zullen zich dus moeten verantwoorden. Heb geduld. En. Gedurende al die 13 jaar, als Rasul sallallahu wa sallam, aan niks anders bezig dan het bouwen van de imam. En juhannah, koer la ilaha illallah, tovlihoen. Ja, al jullie mensen, zeg: er is niets en niemand die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah subhanahu wa ta'ala, en jullie zullen tot de succesvolle behoren. Maar ook, bekijk je de surah en de ayah die waren geopenbaard in Mekka, zie je dat het gaat. Wanneer er een tegenslag bij hun was tegengekomen, ze werden geboycott, ze werden mishandeld, ze werden vermoord. Denk maar aan het verhaal van Bilal die midden in de zon een hele zware steen op zich kreeg. Denk maar aan die eerste vrouw die als martelaar, als shahida is overleden. Dan kwam er Ayas die het moraal die de moslims troost gaven. Dan werd er verteld over de vorige profeten. Eigenlijk maar ze dan tegen Mohammed en zijn volgelingen in Mekka gezegd, wees jullie niet bang. Andere profeten hebben nog ergere dingen meegemaakt. Hou vol, wees dan vastig, hou je aan de fundamenten. En iedere keer kwamen dan die aaias op het juiste moment, er waren momenten geweest waarbij de sahabes hopeloos waren. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. En dan kwam er een aja die vertelt over de mooie verhalen van de profeten van vroeger. Dat zij standvastig waren geweest. En dat dat. is ook een van de gekmas. Een van de. wijsheden. dat de Koran niet in één keer is geopenbaard. Nazal al-Koran De Koran is in stukken geopenbaard. Want. zoals jullie weten. Iman. Die heeft zijn pieken en zijn dalen. En wanneer er zo'n dal was. dan kwam er een stukje van de Koran. waardoor de Iman. van hun. ja. ...weer werden opgeveizeld. Dit is ook heel afmerkelijk... ...wanneer wij de passier zullen lezen... Ja, ...dat ook verschillende zeggen: ...deze aaien is geopenbaard... ...zoveel jaar na... ...na de hijra... ...of deze aaien is geopenbaard... ...zoveel jaar na de boycott... ...in Mekka en, ...en dergelijke. Dus, het antwoord op die ene vraag... ...zoals ik zeg, want daar heb je eigenlijk... ...een hele lezing voor nodig... ...is simpelweg, ken de omstandigheden kende geschiedenis, zie hoe dat gradueel, ja, tot ontwikkeling is gekomen, ja, kijken we bijvoorbeeld, in de medinese periode, tien jaar, dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, daar woonde, ja, daarom Hijra, zie je dat, die ayas en de Surahs, die daar werden geopenbaard, heel anders waren, dan de Surahs, die werden geopenbaard, in Medina, dat is ook heel belangrijk voor ons, in onze da'wah, Wanneer wij mensen zullen benaderen. Toen Rasul sallallahu wa sallam naar Medina kwam, daar had je al joden. Daar had je al christenen. Daar had je al mensen met andere geloven. Dan had je de mensen die een, Bedouin, een Bedouinistische leven hadden geleid. Het was een een, een, een. een gemeenschap die samengesteld was uit verschillende soorten geloven. Ja? Dus toen had je te maken met de Ansar. Toen had je te maken met. De monafikoon, pas in Mecca, pas in Medina, kwamen de eerste munafiks. Ja, Pas in Medina had Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam met zulke mensen te maken gehad. En dan zie je ook, dat de ayas omdat ze waren al in staat, ze hadden al macht, dat het tijd was, dat de ayas ook langer waren. Ja, en ook, zie je, dus dat zijn dan enkele van de karakteristieken over uh, Mekkaanse en medinese Sooros en Ayas, en dat wij, tot de dag van vandaag, het is heel erg belangrijk, dat wij de chronologie, ja, de, de uh, zeg maar, welke Ayas eerst was geopenbaard na een andere Ayas, dat ook kennen. Een Mufassir is geen Mufassir. Iemand is geen Mufassir als hij de Ayas niet kent, die onder welke omstandigheid, en welke plaats is ook geopenbaard, want dat is heel erg belangrijk in jouw begrip om de Koran en om ook de omstandigheden beter uh, te kunnen begrijpen. Dus de kennis van de oorsprong en de volgorde van de openbaringen is belangrijk omdat het begrijpen van de Koran daardoor wordt vergemakkelijkt. Ja? En zo zie je ook dat Rasulullah en Allah subhanahu wa ta'ala vanwege zijn rahma, vanwege zijn hikma Oh, een stapsgewijze manier heeft gekozen... ja, stapsgewijze manier heeft gekozen... voor de ommen van Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Stel je voor dat vanaf dag 1 al alcohol verboden zou worden... zouden de mensen wegrennen. Ja? En zo zijn er andere dingen... andere voorbeelden die aangehaald zouden kunnen worden. Ja? Dus hieruit denk ik dat we... Een, we krijgen ook daardoor een inzicht... Van de stadsgewijze ontwikkeling van de, van de moslim umma in de tijd van Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. En zo zie je ook dat de islamitische wetgeving zich op die manier uh, heeft, heeft ontwikkeld. Ja? Dus uh, dat was naar aanleiding van uh, die ene vraag: uh, dat over het algemeen je welke vers uit de Koran ook eigenlijk. ...zou kunnen vertellen aan mensen... met jij niet... Uh, uh, uh, ...aan je eigen zelf... Uh, ja, ...zou gaan interpreteren. Sorry. Kan iemand mij even helpen? Ja. <laughs> Ja, dankjewel. Ook naar aanleiding van die ene vraag van de, onze Adat tegenover de Koran, hoe wij de Koran uh, moeten benaderen, is ja, dat je niet passief de Koran moet benaderen, maar actief. Het is niet een monoloog, maar een dialoog. Ja, Rasul Sallallahu wa Wasallam was gewoon, was in een, in een hadith. Wanneer hij een bepaalde vers in de Koran uh, uh, tegenkwam en het ging over Jannah, dan vraagt hij Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Allah geeft mij dat. Wanneer hij uh, in de Koran las over de hel, dan zocht hij Allah Subhanahu wa Ta'ala op toevlucht. Wanneer hij in de Koran las over de vorige volkeren, ja, hoe zij. Uh, Werden behandeld door hun vijanden. Dan zocht hij Allah om hulp. Dat dat tenminste niet met zijn onmacht zou gebeuren. Of dat hij daaruit ook lessen trekt. Dus wanneer je de Koran leest. Moet je het interactief doen. Ja? Niet alleen met je hart. Maar ook met je tong. Maar ook met je, met je verstand. Ja? en Zoals Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dat ook weet. Ja? En ook zo nu en dan met je ogen. Dat er ook eens een keer tranen uitvloeien wanneer je de Koran reciteert. Rasulullah was een keer bij Aisha. Hij zat met zijn hoofd op de schot van Aisha. En plotseling stond hij op: Ja, Aisha, ik wil even met Allah zijn. Hij doet de wudu. Hij gaat verlaat doen. En verlaat het lees hij Surah Al-Fatiha en Surah Al-Bakkara. En er beginnen tranen uit zijn ogen te vloeien. Wanneer is het voor het laatst tranen uit je ogen gevloeid nadat je de Koran hebt gereciteerd? Hij gaat er ook in en nog steeds blijft hij op die manier tranen vloeien. Zijn baat werd er helemaal nat van. In de sujud bij de volgende rakah. Tot in de ochtend dat Bilal radiyallahu anhu kwam. En hij zag, degene die werd gestuurd als rahmatan lil alameen. Degene die werd gestuurd als, als genade voor de mensheid. Hij zegt, ja rasulullah, maar je bekeek. O Rasulullah, waarom huil je? En Allah zegt, dat heeft je altijd alles gegeven. Je bent al binnen, man. Om maar zo te zeggen. Waarom doe je zo veel moeite? Waarom huil je? Waarom sta je? Waarom sta je de hele nacht? Moet je voorstellen, als een van ons nu al de garantie heeft, dat jij de jannah hebt, hoe zou jouw leven hier in deze dunia zijn? Ja, dit is een leven. Ja, bovendien was dat ook in de middeleeuwen zo, dat je... Uh, in Europa, dat je hier in deze dunya een stuk van het paradijs zou kunnen kopen. Ja, dus je ging dan naar, naar zo'n iemand, en dan kocht je, mashallah, dan ging je naar zo'n iemand, dan kocht je dan een stuk van het paradijs, ja, hier in deze dunya. Dus ook, Allah subhanahu wa sallam, ja, heeft gezegd van, degene die huilt, uit vrees voor Allah subhanahu wa wa ta ta'ala, ja, zal nooit naar de hel worden gezonden. Ook actief. In de zin van, ja, zo zie je ook enkele versen in de Koran, waarbij, als je het hebt gelezen, ja, dat je daarna de sujud uh, moet, moet verrichten. Dat zijn dan enkele etiketten, die in de Koran voorkomen. MashaAllah. <lacht> Hij heeft het in zich. Hij wil het, inshaAllah. MashaAllah. En zo zijn er ook natuurlijk uh, uh, etiketten dat wanneer de Koran wordt gereciteerd, ja, dat je dan uh, stil moet blijven. Ja. Dus dat is ook uh, met betrekking tot uh, uh, het, het reciteren, het leren van de Koran en de etiketten die daaraan verbonden zijn. Ook wat mij uh, in de wandelgang werd gevraagd, was uh, met betrekking tot, uh, tot de wahi, ja. Yeah? De verschillende soorten vormen van wahi, of ik dat uh, uh, verder kan belichten. De openbaring. Wat is een openbaring nou precies? Ja. Yeah? En uh, hoe ziet een openbaring nou precies eruit? En er zijn verschillende soorten openbaringen. Allah we gaan er wat halen. We noemen het misschien niet openbaring in de volksmond. Maar Allah we gaan er wat halen. Die in de schepping geschapen. En die heeft het niet aan zijn lat overgelaten. Ja, bijvoorbeeld. Hij, hij, hij stuurt van tijd tot tijd. Profeten. En die profeten die komen juist op het tijdstip. Waar dat het hoogst nodig zijn. En die profeten komen dan naar het volk. En die krijgen dan openbaringen. Van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook woord te wahi Kan ook betekenen inspireren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Dat de bij is geïnspireerd. Ja, en dus. Zo zie je, ja, uh, het moment bijvoorbeeld dat, dat een, een kalf wordt geboren, ja, automatisch, automatisch dat nadat hij geboren was, dat hij direct zeg maar de melk van de moeder pakt. En dat noemen de, de biologen zeg maar als iets van uh, iets met evolutie of, uh, of instinct noemen ze dat. Maar, maar dat is een, een, een, een wachi, ja, een soort inspiratie, we noemen het instinct. Die Allah in elk schepsel heeft ge, uh, gezet. Omdat, zodat die zijn pad kan vinden gedurende zijn leven. En je hebt ze in verschillende vormen. Ja? Instinct is wat bij dieren zijn. Hè? Hoe wij met onze omgeving omgaan is ook middels uh, communicatie. En je hebt bepaalde profeten bijvoorbeeld. Denk aan Ibrahim Die zag in een visioen. Een droom van een profeet is een openbaring. Ibrahim a.s. die zag in een fissioon. Dat hij zijn zoon Isma'il moest offeren. De volgende dag groep hij toen aan Isma'il En jullie kennen allemaal dat verhaal. Maar het gaat erom. Dat is ook een vorm van openbaring. Ja? Het krijgen van fissioenen. En de hoogste vorm is. Dat, dat middels Jibril a.s. Een openbaring van Allah. wa taala komt. En ook. Van Musa is bekend dat hij een andere bijnaam heeft. En dat is. Hij is Kalim. Allah, degene aan wie Allah Subhanahu wa ta'ala sprak, ja. Dus dat is ook een, een, een vorm uh, van, van openbaring. Ja? En Allah Subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld over de moeder van Musa, dat die ook een wachi heeft gekregen, maar niet een wachi in de vorm van profeetschap. Allah Subhanahu wa ta'ala zegt, Wa ja? al ila Musa an En wij inspireerden de moeder van Musa. Nadat uh, hij in de jam, ja, in de, in de, in de Nijl, toen werd gegooid en toen teruggevonden door, uh, door de vrouw van de farao en toen diezelfde moeder uh, weer hem mocht uh, mocht, uh, uh, bossen, uh, mocht geven, zei Allah en wij inspireerden al Haïna en de moeder van Musa zoog hem. Dus dat is ook een vorm van, van, van openbaring. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook dat openbaring kan komen van de, van de shaitan. Dames en heren, met betrekking tot ook de auteurschap van de Koran, dat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam niet met de eer wilde strijken in verband. Met het produceren van iets zo geweldig als de Koran, ja. Dat um, ja, is zo dat aan sallallahu alayhi wa sallam, altijd dat heeft gedisclaimd, om het zo te zeggen, ja. En daar zijn er historische feiten voor dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, was niet iemand die naar leiderschap verlangde. De mensen van Koran, die wisten dat hij een goed man was, al amin en wanneer iemand naar leiderschap zal verlangen, zou je in de loop van zijn leven al hebben gezien, dat hij vanaf het begin al eigenlijk met politieke situaties of politieke omstandigheden bezig zou houden. En in plaats van het gaan naar de Darun Nadwa, als dus je ja, had in Mekka zo'n zo, zo club, ja, een politieke partij of een politieke club, om maar in deze termen te zeggen. Ja. In plaats van het gaan naar Darun Nadwa, ging je naar de grot. Ja, dus, toen zie je dat Rasul sallallahu alaihi wa sallam, maar niet altijd, niet, vanaf het begin, niet de, ins, niet de ins, aspiraties had om leider te worden uh, van de umma, Ja, Dus hij wilde niks weten van de, van de uh, uh, discussies van de Qurayshite. Ja? En uh, om het maar in, in tegenwoordige termen te gebruiken, als iemand aspiraties heeft om, om, om ooit leider te worden ja? van een politiek partij ofzo, dan word je lid van zo'n politiek partij, dan ga je... Elke discussie die er wordt gehouden. Ga je bijwonen. Dan ga je specialiseren in het. In het uh, toespreken van, van. Van grote massas. Dan word je een grote orator. Ja dan ga je goed discussiëren. Maar rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ha, nadat hij. Ikra. die rabbika. Had gehoord. Geopenbaard. Was hij bang. Hij rende weg. Hij wilde er eigenlijk niks van weten. Ja. Terwijl dat eigenlijk als je het zou bekijken. Ja. Als hij dan leiderschap. Had geaspireerd. Dat dat dan een gelegenheid zou zijn. van zie je wel. Ik ben gestuurd door Allah. Ik ben een profeet. In plaats daarvan ging je naar. Gadija. Zammiluni. Zammiluni. bed mij. bed mij. Ik weet niet wat er met mij gebeurt. Dus vanuit dat opzicht. Zie je ook. Dat Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Anderen. Geen aspiraties had. Om leider te worden. Maar dat het juist die. Eigenschap was. Dat Allah wa ta'ala naar zocht. En ook. Bovendien waren er enkele uh, voorstellen gedaan door de Qurayshite... ...waarbij als jij daadwerkelijk ook leider zou willen worden... Ja, ...dat jij ook zo'n voorstel nooit van de hand zou kunnen slaan. Abba ibn Rabia, een van de afgevaardigden van de Qurayshite bijvoorbeeld... ...die maakte een onverstaanbaar voorstel ja, tegen Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ja, Als hij maar zou ophouden met zijn, met zijn boodschap. Ja. Wat wil je Mohammed, wil je rijk dan? Hij geeft jou alles... Wil je vrouwen? Wij geven je de mooiste vrouw. Wil je macht? Wij maken je tot koning. En wij, doen, wij maken geen enkele beslissing zonder jou daarin te consulteren. Antwoord was nee. Er kwam weer een andere delegatie die in principe ook met dezelfde voorstel kwam naar Rasul sallallahu alaihi wa sallam. En dat heeft hij ook pertinent uh, geweigerd. Ja? Dus uh, alleen maar uit dat oogpunt zien wij de authenticiteit eigenlijk. Uh, ...van de Koran. Bovendien hebben de Kourajiten ook nog eens geprobeerd... ...om Rasul sallallahu alayhi wa sallam onder psychologische druk uh, te plaatsen... Dat, hij, uh, ...dat ze hun eigen oom, Abu Talib, naar hem hebben gestuurd. Ja? Hij, was, uh, hij werd gezien als de beschermer van de stam. Ja? En die moest eigenlijk Mohammed sallallahu alayhi wa overhalen... ...om hem te laten ophouden. Ja? En zoals Ibn Hisham zegt... Uh, in zijn zira, al ja, zou zo, zo, zo, zo, je de zon op mijn rechterhand en de maan op, op mijn linkerhand laten, dan nog zou ik deze missie niet afgeven die Allah uh, mij heeft, heeft opgedragen. Elders, broers en zusters, uh, wat betreft uh, wat in de vorige les ik graag uh, meer zou uh, wilde uh, aanhalen.